Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Bij de aardbeving op het Indonesische eiland Lombok zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Ook is er veel schade. De beving met een kracht van 7,0 was tot op Bali te voelen. Een tsunami-waarschuwing werd na anderhalf uur ingetrokken. Lombok werd vorige week nog getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4. Daarbij kwamen zeker 14 mensen om het leven. Op Schiphol is een piloot betrapt die te veel had gedronken. Vlak voor vertrek merkte het grondpersoneel dat de gezagvoerder naar alcohol rook en waarschuwde de politie. Bij een ademtest bleek de piloot 0,26 promiel alcohol in zijn bloed te hebben, terwijl maximaal 0,2 is toegestaan voor piloten. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor vertrek geen alcohol drinken. De vlucht is met een andere gezagvoerder en een kleine vertraging vertrokken. Het vliegtuigongeluk in de Zwitserse Alpen heeft het leven gekost aan 20 mensen. Een propellertoestel met 17 passagiers en drie bemanningsleden aan boord... stortte gistermiddag neer in de bergen. Vanmiddag werd pas duidelijk dat alle inzittenden waren omgekomen. Het toestel was een jonker uit de Tweede Wereldoorlog... die werd gebruikt voor rondvluchten. Filmpjes maken van een verkeersongeluk op de A58... heeft 25 automobilisten een bekeuring opgeleverd van 239 euro... Gids botste tussen Tilburg en Breda drie auto's op elkaar. Er vielen een dode en twee gewonden. Op sociale media noemt de politie het respectloos dat mensen al veel langsrijden, een reanimatie reanimatiefilmen en zelfs midden op de weg hun auto's stilzetten. Op het EK-turn in Glasgow heeft Sanne Wevers goud veroverd op de balk. Met die prestatie is Wevers weer terug in de top van het turnen. Na haar gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio in 2016... had ze een moeilijke periode en liep onder meer de EK- en WK-finale mis. Het weer een droog en zonnig met wat wolken en een matige noordenwind. Vanavond en vannacht helder met minimaal rond 15 graden. Morgen veel zon en heet tussen 29 en 34 graden. En dinsdag nog wat warmer.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 Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling in presentatie Ruud Janssen. Hij kan, zegt ze. Mooi. Dan is het weer zondagavond, dan is het weer 7 uur. En dan is het ook weer CFM Klassiek. Vandaag nog met een gevarieerd programma. Volgende keer gaan we een beetje op de gewelddadige tour. Um, maar daar zeg ik nog niet te veel over. Maar nu gaan we beginnen met een Nederlands stuk. Ook geschreven door een Nederlandse componist. En eh, die man die heet Peter van Anrooy. Ik had er wel eens van gehoord, eh, jaren geleden al, van dit prachtige stuk. We kennen natuurlijk allemaal het prachtige lied De Zilvervloot. Eh, Piet Hein, zijn daden waren klein. Eh, nee, zijn daden waren groot. En deze Peter van Alroy, die heeft daar een hele rhapsodie omheen geschreven, om dat lied. En die heet dan ook eh, De Piet Hein Rhapsodie. En er staat achter 1901. Ehm... Hij komt in een volgende uitzending nog een keer aan bod maar dan een andere uitvoering. Maar vandaag draaien we hem alvast als zeg maar, voorproefje voor wat we de volgende keer gaan doen. De uitvoering van de Piet Heijn Rhapsody van Peter van Androoy door het Radio Symfonie Orkest onder leiding van Kees Bakels. Zilvervloot dus de Piet-Hein-Rhapsody. Helemaal geweven om dat prachtige lied over onze zeeheld Piet-Hein. Um, we gaan van, uh, van uh, gaan we naar uh, Richard Wagner. Ja, volgens mij hebben we die nog niet eerder gehad in, in onze uitzendingen. Maar vandaag dus wel. Um, de Walkuren. Dat is eigenlijk het uh, stuk wat we gaan draaien. En daaruit de derde acte. De Vlucht van de Walkuren. Het is geschreven door Richard Wagner, dat zei ik al. En het stuk wordt uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra onder leiding van David Perry. Hey. Heel anders nu. Uh, de sonate nummer 2 in Bes mineur opus 35 en daaruit het Lento, de Funeral March, oftewel de begrafenismars. Componist is uh, Frédéric Chopin, uh, Poolse componist die een deel, groot deel van zijn leven in Frankrijk doorbracht, en de pianist is uh, Vitali Margulis. En dat is de heer Modest Mozorski. En van hem gaan we luisteren naar de uh, Fantasy for Orchestra, die als bijnaam heeft The Night on Bald Mountain, oftewel uh, De Nacht op de Kale Berg. Het wordt uh, uitgevoerd door het RTV Radio TV Slovenia Symfonieorkest, en dat staat onder leiding van Anton Nanoet. We'll be Goed, iets uh, heel anders nu weer. Uh, het volgende stuk is een adagio voor strijkers. Adagio staat voor uh, langzaam. Het is een langzaam stuk en het is voor uitsluitend strijkinstrumenten. Het werd geschreven door Samuel Barber en uh, de uitvoerenden zijn het London Festival Orchestra dirigent James Webster. We gaan naar de beroemde componist Erik Satie en van hem, uh, ik hoop dat ik het goed uitspreek, gaan we uh, draaien de Gnossiennes 1 en dat heet Lent. of Land, kan ik ook kennen. Het wordt uitgevoerd door Am Quifellek. Thank you. We gaan naar de heer Liest, Frans Liest, de componist met de ontzettende grote handen... die soms afstanden op de piano creëerde die voor niet veel pianisten te spelen waren. Maar goed, we gaan er toch weer naar hem luisteren. Althans, naar een compositie van hem. De pianosonate in B mineur, S178. En het stuk wat we eruit spelen, dat heet Andantio Sostenuto Quasi Adagio. Nou, dat betekent dus gewoon dat het gaande moet zijn, maar ongeveer als dat je een adagio speelt. Zo mag je het ongeveer verklaren. Uh, de pianist is Pierre-Laurent Aimard. <tied> Ja, en zo zijn we dan met deze prachtige pianomuziek van Frans Liest weer gekomen aan het einde van het eerste uur. Tuurlijk komt er ook nog een tweede uur en daar zit ook weer hele mooie muziek in. Onder andere Schubert en Bach en Mozart. Nou, wat wilt u nog meer? Mocht u overigens ideeën hebben, suggesties hebben voor dit programma. U kunt altijd uw idee kwijt uh, via ons mailadres uh, klassiek. Apenstaartje CFMsantwoord.nl. Als u daar uw suggesties heen stuurt, dan lezen we die en dan gaan we ze opnemen, proberen in ons programma. Voor nu even naar het nieuws van 8 uur en wij zien u terug straks aan de andere kant. Tot zo.